De Openbare Bibliotheek Amsterdam moet een expositie van zogeheten roofdrukken van Gerard Reven afblazen. Roofdrukken zijn herdrukken die zonder toestemming van de auteur of uitgever zijn uitgebracht. De tentoonstelling met twee tot 300 werken zou vanmiddag worden geopend. Maar Revens partner Schafthuizen was naar de rechter gestapt omdat er inbreuk zou worden gemaakt op de auteursrechten. De rechter is het met hem eens. De boekjes die tentoongesteld zouden worden kwamen volgens de Amsterdamse bibliotheek van een verzamelaar...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 Tros Auto Show. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Bransen. Welkom bij het enige echte autoprogramma op de radio. Het wekelijkse autoprogramma op radio 1, de Tross Auto Show. Ik ben Bas van Werven. En naast mij, zoals elke week, Carlo Bransen, hoofdredacteur van Kroos Magazine. Carlo, welkom. Ja, ja dankjewel. Welkom. dankjewel. We, hebben, we, hebben een, we hebben een mooie week. We zouden een hele belangrijke gast hebben, namelijk de grote baas van uh, Veilig Verkeer Nederland tevens commissaris van de Koningin in Zeeland. Carla Pijs, oud-minister van ja. en Waterstaat. Maar ja, die, Lukt kon, even niet. die kon helaas op het laatste moment niet... Nee, nee, nee, nee. Ja, maar, maar ze heeft het. wel toegezegd om binnenkort daarom toch te komen. Dus mevrouw Pijs blijft van harte welkom. Ja. Maar ik vind wel dat we één ding, omdat ze toch relatief laat heeft afgebeld... de koffiebeker... Die ja, die, die, die, die, die, die, die, gaat die kan ze helemaal schudden. Die kan ze op de buik schrijven. Nou, voor deze weg. Maar we gaan hem verloot, vind ik straks. We gaan hem verloot onder ja, de leukste, de leukste, de leukste twitteraar. Oh, leuk. Dat, uh, op het Tros show. Ja, precies. Ja, ja dat vind ik best. Ja, dat vind ik een goeie. Ja, want het is een hot item aan het worden, ja. die, die, die, die, koffiebeker. die koffiebeker. De ja. officiële Tros Autoshow koffiebeker. Ik zou denken, het denken, ja. Die past in bijna elke auto. Ja, maar ik, bijna elke auto. Ik ja. grijp het naast dus. Uh, de heer Stolwijk, ja. Stolwijk. Ja. ja. Elk autoprogramma Willem. <laughs> uh, maar hij zit gewoon hier, hè. Hij zit gewoon hier. Vervangingen. Je had al een koffiebeker, toch? Of ja, niet? Ja, ja, maar dat maakt toch niet uit. Kun je Carapijs redelijk succesvol nadoen of niet? ja, Nee, dat lukt niet. Dan gaan we maar gewoon op kwaliteit vandaag. Ja, precies. We gaan rijden met een Mercedes-Benz C220 CDI. Dat is heel leuk, want in Sedan is dat een 20% bijtellingsauto. Die gaat dus heel veel zakelijk gereden worden. Het gekke is dat de estate dat niet is. En daarnaast hebben we aandacht voor de 100 Miles of Amsterdam Rally. Ja. En dat is een mooi feest. Even een klassiek. spektakeltje. Een nachtrally. Een nachtrally. In open auto's van voor de oorlog. Ja, ouwe bakken. Ja, laat, laat en, we eens en, gaan... dat in een van de koudste nachten van het jaar. Ja. Dan ben je wel een redelijke held als je daarin meedoet. Jij ja, ja. noemt dat ja. helden. Oké. Okay. Vorig jaar ja. was het. Ja, <laughs> ja, ja ik noem dat helden. Ja. Ja. Ja. Ze krijgen overigens allemaal, dat moet ik dan wel weer zeggen... als beloning aan het eind van de rit... gewoon ja. een karos mee naar huis. Hè? Oh, ja. dat dan weer Maar dit wel. tezijde, kan je aansteken, dan dat brandt lekker. Dat is lekker warm. Het is een beetje warm, hè. Want zeg, laten ik op die pagina's. Dat vind dat ik niet lekker. Nee. Nieuws, meneer Brans. Kom eens door. Nou, hebben we nieuws. Ja, dat is veel, hè? Zo. Nou, ik, ik heb een kleine selectie gemaakt. En als eerste, en dat, weet ik weet, weet of het volgens jullie ook in Nederland zou moeten... in Duitsland, zo is vanmorgen bekrachtigd door de Bundesraad... Um, ga je vanaf midden 2012, kun je één kenteken krijgen die je op twee verschillende auto's mag plakken. Aha. Niet tegelijk, maar euh, nee. apart. <laughs> hè? Het wechselkenzeichen. En je ja. hebt, van, uh, ja. De grap is nou, dat scheelt natuurlijk in geld. Mm -hmm. en, en daarmee wil de Duitse overheid de aankoop... van een tweede zuinige of elektrische auto bij voorkeur aanmoedigen. Ja. En het is natuurlijk ook interessant, Bas... en dat kom jij toch weer in beeld voor campers. Ja. Uh, Zeker. En dan wel oldtimers. En ja. het is al ah, in Zwitserland. Kemper. Ik zie <laughs> hey, wow. je blij worden, Bas. jongens. S we hier, we staan hier aan de vooravond van het ontstaan van nieuwe kamervragen. Kom op. Eerder al in Zwitserland en Oostenrijk. Ja. Nu dus ook in Duitsland. Ja. Wanneer komt dit in Nederland? Ik denk snel. niet. Maar het is niet. wel heel nuttig. Het nee, is heel nuttig. Het helpt. Maar jongens, mag ik jullie even uit een, uit een droom helpen? Een kenteken in die landen staat op naam. Het is van ja. de man. Een kenteken in Nederland staat op de. Auto. Juist. Maar waar staat de auto dan? Op naam van. Keis. Kijk, daar zijn ja, we nou dan zo blij, blij op, dan, op naam van een man dan daar, zou je dus vrouw. Zeggen, dan hebben we één man en die, heeft, die mag twee kentekens voor één prijs hebben dat zou je in Nederland kunnen doen want dan ben je klaar dan kan je, je camper zitten, ja maar dat is toch auto, anders als je niet ja, ja, het is anders. Het, het anders het voelt anders het voelt anders, willen je? fietsers dood is het volgende oh, al <lacht> nou, nou, ik was het ik ze, te leuk vind. komen ik probeer te voorkomen dat wij verzanden <lacht> in, in in allerlei geneuzels ze proberen het ze Fietsers proberen ja. massaal ja. doodgereden te worden. Ja, dat is mij eigenlijk. gisteravond weer opgevallen. Ik reed toen van, van het mooie plaatje Breukelen, Binnendorf... via Westbroek en alles, het plassengebied, naar Bildhoven. Ja. Ik heb de, de stikdonkere, smalle weggetjes... met bomen erlangs en water erlangs en alles. Gewoon de helft van de fietsers, jongens. Geen licht. Ze willen gewoon dood. Ja, en slingeren, hè? Nou, sneller, nou, dozen. Niet allemaal. <laughs> Nou, nee maar, wel. nee, maar jongens, het is wel, dit is wel ja, het is serieus. Ja, het is heel serieus. Ja. Het is ongelooflijk. En de ouders die hun kinderen in het donker op dit soort wegen, zonder verlichting, die moeten onmiddellijk uit de rechterlijke macht worden ontzet. Weet je wat ik heel mooi vind? Ik, wat ik hoor Carlo Pijs. Ja. Ik hoor ja. Carla Pijs. En het is echt. Is ik, is was het bang dat je, ik was al bang dat je Jeremy Clarkson zou zeggen. Want die moeten standrechtelijk voor. Nou, nee, maar, maar je hebt wel Carlo gelijk, Carlo. Het is, is levensgevaarlijk. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En er zijn veel donkere wegen. En er zijn veel donker en er zijn heel veel ouders die willen van hun kinderen af. Nou zeker. natuurlijk tijd. Blijkbaar. Maar nou, ja, nee, jongens, ja, maar maar de tijdelijk. vraag reist ook via Twitter is hier gekomen. Ja. 340 euro boete voor extra voor, voor te hard toeteren. 340 euro boete voor Fietsers zonder licht. ouders die de lichten niet maar. Nou, ik vind het, ik vind het een, vind en een vraag, je, het vervelend punt. is. Als wij automobilisten in regen en slecht zicht en zo'n fietser onder de auto krijgen, ben jij fout. Ja. zijn wij fout. Ja. Mag ik even nog. Ze een... vragen erop. Ja. nou ja. Schandalig. Mag ik nu ja. even deze discussie kort sluiten en dan naar iets ook voor automobilisten belangrijks gaan? Het CDA wat 130 km per uur geblokkeerd heeft. Ja. Wat is dat nou weer? Ja, schandalig. Ja. Schandalig. Ja, oh, dan zou jij dan... aan Carla Pijs moeten vragen hoe ze daarover denken. Maar... <laughs> ja, dat is misschien moeilijk. God, ja, zou je het plan. mij vragen? Ja. Ik ben voor 130. Ja. Nou, ja. Maar op wegen waar dat het kan. kan. Ja, dat en is heel vind, makkelijk. En ik vind tuurlijk, die 130 miljoen, of hoeveel zou het gaan kosten... Ja. Die ik niet ja. begrijp overigens. Ja, ja langere toeritten, afritten, ja. dat soort dingen en zo. Hoezo? Daar ja, kan ik me wel iets bij voorstellen. Nou, ik ja. ik, ik we 10 kilometer ik... harder gaan. Ik begrijp er niks van. Je rijdt niet met 10 kilometer harder erop. Nee, ik begrijp het niet. Nee, maar, de, maar dit was ook een politiek statement natuurlijk. Oh ja. Ja, CDA. ja, maar zonder Iedereen. inhoud. Daarmee hebben ze waarschijnlijk Donner weer naar de Raad van State gekregen. Ik weet het ook nog. <laughs> Ik heb geen idee. Dan de Twitteraar Ben erbij. Een fervent luisteraar die, die, die wil ons luisteraars op het hart drukken... dat de rechterrijstroken op snelwegen... Ja. dat die ook zijn toegerust op het bereiden daarvan. Ja. Nee. Hij oh, heeft een punt. Hij heeft een punt ook. Ja, absoluut een punt. De rij, iedereen rijdt links, jongens. Nou, niet op, iedereen, maar wel heel veel. Opzouten naar rechts. Tot slot, nee, bijna tot slot. Er is afgelopen week een uh, mini-brandstore geopend... op het Leidseplein in Amsterdam. Voormalige huursgebouw, mode, mode de modehuis, uh -huh. een beetje mode ja. um, Wel grappig om even te gaan kijken. Er worden geen auto's verkocht. Het, het, het is gewoon bestemd om daar als winkelend publiek ook gewoon binnen te lopen. Kijk eventjes wat een wereldomspannend merk als mini schuine BMW uh, doet om uh, een, een product uh, meerwaarde te geven. Ik doe, verder geen, ik doe er verder geen uitspraken over. Lifestyle. Ah, er staan, staan ah, auto's, nou. er zijn t-shirts ja. en de hele boek. Maar, maar, maar, maar kijk leuk. eventjes waar dat toegeleid heeft. Als jij het nou niet doet, dan doe ik het wel. Nou, oké. Okay, het, het. Nou, het is gewoon een marketingkul. Ja. het is marketing. Ja. Het, is, ja. Praat, ja. Het, is, het is marketing. Lifestyle wel op een het is marketing. Het is het maken van een, van een lifestyle om ja. auto's te verkopen. Luister, was ja. vooraan in die mini-store stond ja. een mini. Ja. Uh, Hupplepub. Dat bij, is wel bij, heel goed. In de mini-store worden er duizend van gemaakt bij Goodwood. Die is door een, uh, zogenaamd, maar in ieder geval door de hoofdontwerper van Rolls Royce is die auto aangeplakt. Die mm. heeft hetzelfde tapijt hè, waar je tot aan je enkels in wegzakt. Wat moet je ermee? En een soort, een soort, soort, soort uh, beschermde diersoort leren ja, ja. plafond. En meer van dat soort dingen. En die kost maar 52.000 euro. Oh, is er niks. Ja. Voor een mini-marketing, ja. jongens. Het is wel gaaf om te zien ja. hoe ze dat daar aanpakken. Nog ja. één ding. Ja. Dat ja. kan. Uh, nieuwe BMW 3-serie. Ja. Geen verkeerde auto. Ja. Goedkoper dan zijn voorganger. Dat is bijzonder. 35.900 euro voor de 320i. En dan heb je gewoon 184 pk. Ja. Dan wel. Zelfde prijs. Dus nog net geen 36. Voor de 316d. Met 116 pk. En zijn dat van die, van die efficiënte 20% bijtelling? Yes. Ja, alle en, lage CO2. En, daardoor, en dat werkt natuurlijk leuk door ja, ja, in de prijs. In de prijs ja. Hoe leuk dat overigens doorwerkt, en dan hou ik op, beloof ik jullie. Dat zie je in de hogere prijsklasse. BNW, of, uh, sorry, Bentley heeft de Continental de 12-cilinder. Zoals jij weet, was En zoals jij weet, Henry. Um, dat ding de kostte ooit 2 ton, inmiddels 3 ton heeft te maken met CO2 en uh, heffingen. Ja. Daar komt nu een achtcilinder naast. Ja. Heel fijn geluid zit erin. Zullen we hem even laten horen? Even. Komt-ie. Bescheiden. Het is iets niet helemaal goed gegaan met, nee. met het bandje, geloof ik. Maar in ieder geval, geloof mij, dat 8-cylinder-geluid klinkt prima. En dan kost die ook. Ik denk iemand met buikloop na een avondje. Ja, ja. ja. ja. Na een kerstdreven of ja. Een na een ja. Even via. Nee, maar ja. Bentley V8 kost dan ineens weer. Een... Ton minder. En dat heeft puur, nou niet puur, maar wel grotendeels te maken met die lagere CO2. Dus gewoon een benton Een ton voor vier V8. cilinders. Ja, dat gaat maar zeggen, 25 mil per cilinder. Dat ja. zijn dure cilinders. Ja. Nou, ja, toch? Ja. Nee, we lazen overal dat die, die auto 200, 275.000 euro zou gaan kosten. Ik denk, van ik gooi er even in dat je. Hem al voor twee ton mag je hem gebruiken. de doelgroep vindt het hey, Carl, belangrijk. Weet, weet je dat ja? veilig verkeerde... Want mevrouw Pijs zou hier zijn, hè, maar die ja. is er dan weer niet. Maar daar ben jij Carlo Pijs, gelukkig maar, wel. Ja. Veilig verkeerde Nederland komt met een app... en die zorgt ervoor dat je telefoon niet overgaat tijdens het autorijden. Ja. Je kijkt er zo blij bij, maar nou, ik, ik heb, heb zo'n iPhone. Ja. Is het een en, knop aan dat de zijkant? De oh, die kan uit? Ja. Die kan uit. Nee. Ja. ja. Veilig verkeerde Nederland. Het is, hè, man, geen, app. Het is nee. geen app, maar het is gewoon een, is een knop. ja. Ik wil, nee, ik wil niet, omdat het mevrouw Pijs is, maar ik vraag me wel het bestaansrecht van Veilig Verkeer Nederland. Voorheen 3VO, mede onder leiding van de fameuze, geweldige Bert, Woudenberg. Bert Woudenberg. Maar niet, wat het bestaansrecht is van die club. Dat had ik graag van mevrouw Pijs. Ik hoor wat ironie op het moment nou dat ja, ik. Bert nee, nee, nee, dat is niet zo. Ik, echt, echt, interesse ja. is het. Denk nee. ik. Het, het is wel zo jongens, er worden natuurlijk door VVN een aantal slogans de wereld ingestuurd en, en, en statements dat ik denk van jongens, is het weer subsidieaanvraagtijd? Wat is er aan de hand? Karl, hoor jij eens over de fietsers? Nee. Nou, nou en en, en, rest my case. Ja. Ik, ik hoorde net wel iemand uitgebreid over de fietsers. Ja. Ja. ja, maar die was ja. niet van... Maar dat, was, Carlo dat in was Carl Lopez van Ja, Carl. ja, ja, ja nee. ik, had even, ik had het even niet te pakken. Zullen we eerst eens even een rondje gaan rijden, mannen? Met die Mercedes? Met die C220 CDI. Dat moet, een, dat moet een geweldige auto zijn. Ja, hij is wel duur, maar die 20% bijtelling maakt het dan wel weer. Ja, maakt beetje... het een stuk goedkoper. <laughs> nee, nee, denk, dit is, dit mooi. is er, de, rekenen, begint dit een slecht het verhaal worden. van Werven dit. Dit begint een slecht verhaal te worden, maar hij rijdt <laughs> zo. Mijn ouders hadden vroeger vrienden en die reden met een Mercedes 220 diesel. En dat was, zoals dat mooi heet, een vlagkueler. waarbij de radiateur rechtop staat. En aan de achterkant had die auto vinnen. Hij was blauw. En het was al een ouder type. Maar desalniettemin, wij vonden dat als jongens een stoere bak. Heel ruim, groot van binnen, stuurschakelen. En een enorme stampende diesel in het vooronder. Die wel in 30 seconden van 0 naar 100 ging. En een top had van 155. Dat is 30 jaar geleden. Ik zit nu weer in een Mercedes C220 CDI. Commendrail diesel injectie, deurbouwtje erop. 163 pk, 0 naar 100 in een flitsje. een top ver boven de 200 en een verbruik van 1 op 25 en een beetje vols boekje. Ja, dat halen we niet, maar 1 op 20 met mijn vrij zware rechtervoet is goed te doen. En nu rijden we al buiten legale snelheden en u hoort, je hebt een beetje windgeruis en verder is het rustig in de cabine. Het is een auto die over 500.000 kilometer nog net zo rustig rijdt als nu. Dat is de kwaliteit van dit merk. Das House kan namelijk wel een beetje een autootje bouwen. Maar het leuke is, ook zij moeten mee in het hele verhaal groene mobiliteit. En deze heeft dan ook een eco-knop. En met die eco-knop gaan we naar dat lage verbruik. Zet hij hem stil bij het stoplicht en start hem weer zo'n stop-and-go-verhaal. Maar het is een hele lekkere, goed rijdende, rustige, zakelijk gereden auto. al. Met een laag verbruik, dito-bijtelling. Maar wel met 400 Nm koppel. Dus als wij nou even die eco-knop uitzetten. Zo. En we schakelen even terug. Twee tandjes. Het blijft een diesel. 3000 toeren. Heppakee, daar gaan we. Dat is 160 Nu naar zijn 5 en nu ga ik u niet vertellen hoe hard we rijden, want dat mag hier namelijk niet. Maar het gaat wel alle Jezus hard en het blijft, zoals het de Mercedes betaamt, prachtig mooie sporen. Je houdt controle over die auto. En nog steeds staat de verbruikmeter op 5.2. Iets boven de 40 mil kost hij als instapper de 220 CDI met dit nieuwe systeem. En met een beetje toeters en bellen die je er eigenlijk op moet hebben als je een beetje een zakelijke rijder bent... Ja, dan kom je gauw op de 48.000 euro uit. Veel geld. Uh, ja, dat is veel geld. Dat kosten vergelijkbare broeders uit het Zuid-Duitse ook. Maar die hebben geen sterren in hun voorraad. Geen ja. sterren in hun voorraad. ja. dat nou, is zo. Mooi. Denk jij erover na, voordat je in zo'n auto stapt, wat je allemaal gaat nee, zeggen? Nee, het is puur emotie. Het echt dan. Maar ik, ik 160, ik, ben voor ik reed dat nou, niet maar nee, Duitsland, ik weet niet hoe ik je uit moet komen helpen. Nee, nee dit moet je maar, zelf oploppen. Het ging maar door. Ik zou je vertellen, ik heb ooit eens een keer twee wielen van mijn toenmalige automobiel... ergens in de buurt van Berlijn op een stoeprand kapot gereden. Mm -hmm. En toen kwam ik met een huurauto. En dat was een Mercedes 220 CDI, vorige model. was Ik praat om vijf, zes jaar geleden. Kreeg ik eh, kreeg mee eh, om naar Nederland mee terug te rijden. Wat een... Ongelooflijk lekkere auto. Ja. En dat was Charles zelfs het vorige model al. Dat is het vorige model, ja. of Deze het vorige model misschien wel. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ongelooflijk. Ik, ik, ik geloof, vier uur gewoon oh, pff, totaal moeiteloos. Ja. Echt hoor, iets dat doen, boven ze, doen ze goed bij Mercedes. Net al? Oh? Net daarboven. Ja. Net, net mag uh, nip, ik, mag ik nog even iets zeggen over Fisker? Ja. Ik ja. reed vanmorgen naar Hilversum. Ja. Ik word gewoon geconfronteerd met twee rijdende Fiskers op groene platen. Dat is dus heel bijzonder. En toen herinnerde ik mij een tweet van een luisteraar... Okay. En die zegt: Ik heb drie trailers zien rijden op de A28 met fiskers richting het midden van het land. Dus ze worden uitgeleverd? Er zijn de eerste twaalf zijn nu gearriveerd mm -hmm. in Hilversum. En in februari volgen er nog vijftig. Dus het gaat gebeuren. Het, ze komen echt het zaadbeeld in. Ze komen eraan. En heb je andere kleuren gezien ook? Allerlei, wit wit allelei kleuren. Allerlei kleuren. Mooi? Ja, <laughs> sommige wel. Ja. Zijn ze ja. bruin? Uh, nee, ik heb nog geen echte bruine gezien. Maar jij, Bruin, jij, wordt, het waar, zwart, hè, ja, Bruin het wordt het nieuwe wie, zwart, hè, jongens? Bruin wordt het nieuwe zwart. Binnenkort ga ik dat in editie NL nee, uitleggen. was. Bruin wordt het nieuwe zwart. Ja. Nee, maar luister, ja. ik zwijg ook. Luister, jongens. Luister. Het geeft dan wat te doen met Sinterklaas. Ja, standaard uitvoering 101.000 euro. De EcoSport 111.000 euro. De Eco Chic 117.000 euro. En dat voor een auto met een gecombineerd vermogen van 403 pk. Mm -hmm. En een actieradius van 480 kilometer. Bij een gemiddeld verbruik van 2,1 liter op 100 kilometer. Ja, je denkt er niet echt vaak mee. Goeiendag. Ik, uh, ik denk dat er een hoop mensen blij worden gemaakt de komende weken. Die al heel lang wachten op hun auto. Ja, 12, ja. zei je. Toch? Eerste twaalf, 50. Ja. Nu eerste week februari komen we ja. achteraan. Maar Carlo, altijd wel even een maar hè, daarbij. Mm. Uh, het is niet een goedkoop auto. Daarvoor koop je ook een... een, een, een, een heleboel een andere auto's. auto's. Ja. Vijf meter lange. Ja, Vierpersoons Corvette is het eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk wel ja. Niet onsexy. Om het zomaar te zeggen. Ja. En ja, als je natuurlijk tot die eerste kopers behoort... die eerste pak een beetje 200 kopers of zoiets... dan ja. rij je, ja, je maakt het wel een statement. Maar, maar daar komt die BMW 6 Grand Coupé. Hè? Ja. Ook een beetje. Dat ligt in diezelfde prijsklasse. Ik als zou de met dezelfde zonder lekker een halve ton, drie kwart ton behulp... Bij Op. Als je het een beetje, uh, ja, beetje aankleedt. Ja, de, de, de Grand Coupé is eigenlijk de, ja, mag ik zeggen, de verlengde 6 Coupé. Ja. En daarmee probeert natuurlijk BMW een beetje in het, in het vaarwater te komen... van de, van de Repeat en de Panamera. Ja, en de AQ7 uh, dat soort uh, grote... De nou, AQ7 is weer een heel nee, ander Nee, de A7. Sorry, A7. Oh, de A7, A7. A7. Ja. Die trouwens een mooi kontje heeft. De A7, nou, A7, A7. is een heel ik, mooie vind Ik je er weer de, heel blij, blij mee. Het namelijk de eerste mooie Audi. Ja. De, ja, moderne, ja. de moderne interpretatie van de Audi 100 coupé komt. Ja. En dat hebben ze goed gedaan. Ja, dat is knap. Kijk. Ja. Ja. Zeg maar, moeten wij niet langzamerhand wat kwaliteit gaan.? Uh, ja, nou, dat uh, zit hier aan uh, tafel. In Hij kwam met een saap. Ja. Oh, ja. Naar de redactie. Ik had gehoopt op de 12-cylinder Daimler. Ja, maar ik moet iets ergens vertellen. De ja. kachel deed het niet van die Jaguar. En dat is al een week zo. Jij ja, is een Brit. Ja, hij is een Brit. Ja, is een Brit. Is niet, ja. Zo is het. Ja. Heeft gezien? Die doet het vanzelf. Symbool de van een verdwenen auto-industrie. Ja, precies. Toch? Laten, laten wij beginnen, uh, uh, Henry, want wij gaan jou uh, ernstig ondervragen. Uh, als het gaat om, om, ik zal maar zeggen, de achtergronden: komst van oude merken, nieuwe merken, et cetera. Ja. Even heel kort. Ja. Maar, uh, meneer Zöderqvist... Ja. Zeg je dat wat? Nou, niet zo. Dat is de allernieuwste administrator die bij Saab ja. uh, aan, namens de overheid aan de, aan de macht is gekomen, ja. om samen met Victor Mullen daar maar de boel ik, uit. Ik moet Proto's. jou zeggen dat ik uh, namen, het zal wel, je raakt zo langzamerhand wel het spoor kwijt. Volling. Deze week. Failliet. Niet failliet. Victor Mullen, persoonlijk aansprakelijk, niet persoonlijk aansprakelijk. Ja. 73 miljoen uit China. Geen 73 miljoen uit China. Ja, 600 miljoen uit China, geen... Ja, ja, dat was raar. Ik, ik denk het ook drie. helemaal niet. Het is... miljoen uit China, maar die zijn er gekomen, volgens mij. Nee, dat, nee, dat weten, we niet. Oh, weten we niet. Oh. Maandag weten wij zeker of het er is. Want het is ook een lange weg vanuit ja, het China. Het moet helemaal gebracht worden. Ja. Ja. Ja. Het is een onbegrijpelijk verhaal. En in alles geldt voor mij steeds meer. En ik denk dat we dat met z'n allen kunnen delen. Ik snap er geen bal meer van. Hoe kun je nou al zes maanden geen geld hebben... en nog steeds overeind staan? Het is een wondermens... Ja. Een, een soort Stevie Wonder in het kwadraat. Ik weet ja. het niet het wat de, het is, maar... Van de Victor het is onvoorstelbaar. <laughs> Precies, ja. Ja. Het is ongelooflijk. Ja. Ik, ik, ik ben daar uh, onlangs naar gevraagd, naar mijn mening over Sape Toen zei ik, het was een hele goede presentator. een was één vandaag. Dat is Wanneer een heel goed programma. Ik ziende niet Bas van Werven. Oh, Pieter van Hagens. En ik zeg, ik zeg, ik zeg Pieter Jan, jij vraagt mij van spaghetti chocolade te maken. En oh. iedereen weet hoe moeilijk dat is. Want dat, dat is het. Dat Zelfs als je dagelijks aan de zijlijn je kijkt, leest, van. je, je snapt er helemaal niks meer van. Nee. Maar, maar de, weet je wat het ook is? Nee. Je wendt er langzaamaan dat saap gaat verdwijnen. Dat kun je jammer vinden. Ja. Maar als je dan even kijkt wat er in de afgelopen jaren is verdwenen. Wat we toen ook jammer vinden. Maar maar waar we een niet eens meer een wakker van liggen. Een bruggetje. een bruggetje. Moest ik nog doen. Dat nee. is een bruggetje Bas. Want? Nou, nou, Wij, wij gaan, gaan nu naar op... verdwenen automerken Bas. Ja. Britse auto-industrie. Ja. Mooie merken. Jaren tachtig. Noem ze maar op. Ga door English MG. World. Triumph. Ja. Ja. Ga door Rover. Ja. MG verdwenen. Ja. Ja. Verdwenen. Weg. En liggen wij daar wakker van nog? Nee. nee. De wereld, wereld, die heeft de, de wereld verandert. De wereld verandert. is waar. Dat is, dat is waar. waar, hè? Maar er waren wel mooie dingen waar je dan nog met meewarigheid aan terugdenkt. Denk ik, van, oh, ik zag vanmorgen een Austin Princess van Den Pla. Zag ik ja. rijden. En die, die reed ook plaat. nog. En, die, ja. en de kachel. Geen idee. Nee, Manslag is we vaak wel het doen. Doen. Ja, hey, maar jongens, één ding: de Austin Princess. Het was, was, was een... natuurlijk het meest erge wat er is. Alleen, het, het is hetzelfde als met, met, met van die bollen aan het plafond eh, tijdens onze schoolpartijtjes <laughs> en die visnetten. Ja, ja. ja, als je maar lang genoeg wacht, bloemetjes behangt, ja. wordt, ja. ja. wordt het weer leuk. Ja. Nou, om het nou maar, om nou maar het, uh, ja. over het wachten te hebben, aan de telefoon hebben wij op dit moment Bart Klein. Ja. Die rijdt trouwens overigens met auto's, inderdaad van inmiddels een, een jaartje of 80. 80, 90 auto's. Ja, die, die gaat die s s'nachts ijskoud. Zijn open auto's mee rijden, Een rally meerijden rond Amsterdam. Helden. Bart, Helden. Bart, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoeveel auto's doen er mee? Morgennacht, he, want morgennacht ga je rijden. We hebben eergisteren een uitvaller gehad. En vandaag weer een aanmelding van de mooie Bugatti. Dus we zitten weer bij 50 vooroorlogse uh, Voor, voor Kun je een paar mooie... Roepen even Bugatti. Wat is er nog meer aan echt museaals wat voorbij komt? Ja, nou, ik denk dat een Alfa 8C uh, niet helemaal verkeerd is. Er zijn ja. er niet al te veel van gemaakt. 2900 motortjes. Uh, dat uh, bromt aardig voort. Uh, over de kleine dijkjes en de smalle weggetjes en de bruggetjes. Dat, uh, dat wordt lachen. Absoluut. Maar het is s'nachts. Waarom s'nachts eigenlijk? Ja, het moeilijkste in de autowereld is natuurlijk een, een oud bakje vooruit uh, krijgen. Ja. Uh, <lacht> en... Om het toch wat moeilijker te maken, s'nachts, want ja, die elektrische voorzieningen, ja, kaarslichtjes en zo, ja, dat is wel heel leuk, maar je ziet niet veel. En ja, dan winters, want dan is het ook nog een beetje koud, want ja, je zit toch lekker open in de frisse lucht. <lacht> en uh, ja, geen, uh, geen, geen stof, uh, geen fijnstofverhalen uh, en zo, gewoon lekker frisse lucht, gewoon milieuvriendelijk. Maar verwachten jullie überhaupt nog toeschouwers? Waren die er vorig jaar bijvoorbeeld? Uh, verleden jaar, we hebben dit jaar gaan we ook door Amsterdam. Eerst de bruggetjes en uh, ja, de, de, de smalle straatjes verkennen. Uh, we, we beginnen uh, om half acht bij Huizen Frankendaal aan de middenweg. Daarna gaan we eerst richting Dam. Daarna gaan we naar de Reesstraat, daar zijn we iets over acht, tot tussen acht en negen, 50 auto's een uur lang. En dan hebben we een hindernis in de Pees-hoofdstraat, daar is een misverkiezing. En aangezien alle 9 en waar bakjes meestal mannen zijn, gaan we ze afleiden met een paar missen op de uh, speciale hoofdstraat. Dat is uh, zeg maar half negen. En vandaar gaan we ja, de ellende in het groene hart richting Utrecht. Of bij de Zwarte Kap, voor degenen die dat kennen, bij Ouderkerk. En uh, om elf uur zijn we bij Oudzuilen, waarna we weer terug gaan naar Amsterdam. Om 2 uur. Aan het ei is de finish voor uh, degenen die het overleefd hebben, die bevoerde zijn en die ook geraakt zijn. Dat is wel mooi. Komt iedereen aan denk je? Want dat ging vorig jaar. Had je ook wel wat uitvallers, volgens mij, hè? Nou, het verleden jaar hadden we één uitvaller, geloof ik maar. De meesten hadden zich laten afschrikken door allerlei weeralarms. Ja. Maar uh, ja, er was gewoon een laagje sneeuw. En dat rees super, super, super. Dus iedereen zit op sneeuw te wachten en te bidden. Uh, ja, en ook met weeralarm heb je wel minder van die lastige moderne auto's onderweg. die daar niet zo goed tegen kunnen. Dus, uh, maar helaas, geen sneeuw dit jaar. Nee, maar toch mooi. En koud. Ik hoop dat je het echt oprecht koud hebt. want dat maakt zo'n nachtelijke redding nou ook extra leuk. Een beetje nat? Ja, een beetje, beetje nat mag ook. En de route is helemaal, die wordt vandaag nog verkend. En daarna wordt het We afgesloten. Zijn het we zijn de route lekker uh, aan het verkennen in een uh, hele mooie uh, super torretje, een lance y 1,2 multi-air. Oh ja. Het is een eerste als een als autootje. Ja. Uh, heerlijk. En uh, voor degene die willen komen kijken, hartstikke welkom. Mm. De route staat ook enigszins, in ieder geval interessante punten, staan op de website. Als ik hem even mag noemen. Ja, Geen ga gang. Dat is www. En dan in op 400 miles, dat ja. kan. En 100, ja, gewoon 1, 0, 0. 1 0, 0 mooi. We gaan kijken. Dankjewel, Bart Klein hoort u. Reddy, de uh, 100 miles of Amsterdam. Die is morgenavond. Start dus in Amsterdam-Oost. Komt via de PC-Hoofdstraat. Uh, waar ook een modeshow gaande is. Dat ja. is mooi. Misverkiezing. Ja, misverkiezing. Ja, misverkiezing. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Toch uh, maar even gaan kijken. Mag ik uh, uh, een, een punt van uh, orde? Ja. Marie-Christine Rijnja... Lieve, lieve, lieve Tros Autoshow. Ik wil graag de koffiebeker winnen als kerstcadeautje oh. voor mijn papa. Pretty please. Nou. Marie-Christine, we gaan je blij maken. Dat dacht, en je papa. Aan je, en, en, je, en, je en, papa. en je papa. Heel, Zij is hij overigens masterstudent International Relations and Diplomacy. Dus het is gewoon Zo, goedemorgen. wel even. Het is ook een echte middag. He, hey, nog heel eventjes. Uh, in 30 seconden. Nou, we dat nee, nee, hadden we niet. Nee, nee, nou, nee, nee. nee. dat we we hebben we niet. Heel erg bedankt. Ik heb mijn best gedaan, het was weer was, gezellig. Het is fijn dat je er was. Als <laughs> vervanger van Carla Petje, je lijkt er niet op, maar verder, nee. je komt verder best in het. Ja. Volgende week een nieuwe Tross op Radio 1. Tot die tijd, volg ons op Twitter, het Tros Autoshow, Tross Autoshow en op Facebook... Of u kunt ook de podcast uiteraard terugpakken op www.tros.nl. Vragen en opmerkingen naar autoshow.tros.nl. Zo de collega's van Opium. Nu eerst het NOS-journaal met Ewoud de Jong. Tot volgende, week. Tot volgende week. Samen thuis, samen Tros. Radio 1. Het NOS-journaal. In Amsterdam is de politie bezig een groep Occupy-demonstranten te arresteren. Sinds het begin van de middag houden zo'n twintig Occupy'ers... aan het Rokin een vestiging van de ING-bank bezet. De politie heeft de betogers gevraagd te vertrekken, maar dat willen ze niet. De arrestatie verloopt volgens de Amsterdamse politie rustig. Minister Verhagen vindt dat bischoppen bij zichzelf te raden moeten gaan... of ze moeten aftreden. De vicepremier zei dat na aanleiding van het rapport van de commissie Deetman... over misbruik door geestelijke in de Rooms-Katholieke Kerk... De minister, die zelf katholiek is, zegt dat hij het voor zichzelf niet had kunnen verkroppen als hij zoiets had toegelaten. President Nazarbayev van Kazachstan heeft de noodtoestand uitgeroepen in de oliestad Janauzen in het uiterste westen van het land. De maatregelen zijn genomen na hevige rellen gisteren, waarbij zeker tien doden zijn gevallen. Werknemers van een oliebedrijf demonstreerden in het centrum van de stad voor meer loon.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 Het cultuurmagazin van de Afro. Hans Smit. Goedemiddag, welkom bij Opium. Het Cultuurmagazine van de Afro op Radio 1. Live vanuit de Amstel -foyer van Carré. Goed bereikbaar via de hoofdingang van dit theater. Dit in tegenstelling tot de artiesteningang. Want daar moet je tussen de leeuwenkooien door slalommen om binnen te komen. Want het kerstcircus heeft hier zijn tenten opgeslagen. Daarover volgende week meer in deze uitzending... Maar wat hebben we vandaag voor u in de aanbieding? Uh, winterreizen van saxofonist Juri Honing. Dat klinkt als Schubert in een jazzy jasje, maar dat is het niet. Juri legt uit straks wat het wel is. Bastiaan Raagas kreeg lovende kritieken voor zijn voorstelling... voor aspirant vaders en moeders. Hij komt langs om over het vaderschap als specialisme te praten. Jan van Mersberg schreef een bedwelmende roman... over een doorwaakte carnavalsnacht. U hoort hem later. We hebben de virtuele vitrine met Jeroen Zijlstra... De 80 seconden latent talent, het laatste culturele nieuws. En we bellen met Henk Spaan in de bus op weg met zijn hartgraskollega's. En er is live muziek van een andere bus, Nicole Bus. I see the stars reflecting in your eyes. I see the sun shining so bright. One love, one love. Oh, to a next level, oh, we will rise. I see the sun shining so bright. One love. Nicole Bus, ja, flauw die grap over die namen, dat ga ik niet meer doen. Uh, zo dadelijk praat ik met Lisbeth Koltoff van de toneelmakerij over de Heldenbrigade. Uh, een mooie kersttoneelstuk, uh, kerst spelend in een bijzonder politiebureau. Maar eerst gaan we even bellen met uh, Haarlem. Het, uh, het Great Barrier Reef, de Chinese muur en het vrijheidsbeeld. Het, ze staan allemaal op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En gisteren werd bekend dat het Tijlers Museum in Haarlem daar wellicht bij komt. Uh, museumdirecteur Marjan Scharlo, goedemiddag. Hallo. Ja, dat is, dat is mooi nieuws, hè? Ja, we zijn er ontzettend blij mee. Omdat het uh, toch laat zien dat het uh, een erkenning is... voor een bezienswaardigheid van uh, wereldniveau. Ja. Uh, en mensen verwachten dat eigenlijk helemaal niet, dat het zo bijzonder is. Want het is heel bijzonder. Het is, het is een prachtig museum. Ik, ik moet altijd denken aan krakend parket als ik aan uh, Tylers denk. Ja, het, het heeft een hele bijzondere stijl. En dat komt eigenlijk omdat uh, de mensen die het stichten... Dat waren burgers en die gingen hun eigen informatievoorziening regelen aan het eind van de 18e eeuw. Ja. Zonder kerk en zonder staatsbemoeienis. Dat was iets, iets wat wij ons nu niet meer kunnen voorstellen hoe revolutionair dat was. En dat deden ze achter het woonhuis van de stichter van Tijlers Stichting, Pieter Tijler. Je ja. kon dat gebouw van de straat af niet eens zien. Uh, zo verscholen zat het. En in de loop van de tijd zijn er telkens zalen bijgebouwd. En de oude zalen zijn nooit van karakter veranderd. En dat maakt het heel erg bijzonder. Ja, Voor de mensen die Thijlers niet kennen uh, aan het Spaaren, wat, wat is de, de collectie? Waar bestaat die uit? Nou, de collectie is uh, nooit veranderd sinds het begin. In de 18e eeuw uh, vond men dat mensen zowel kennis moesten hebben... van kunst als van wetenschap. Mm -hmm. Kunst in de zin van verbeelding van de werkelijkheid. Hè? Dat is voor de fotografie. En uh, van wetenschap om uh, kennis te hebben van alle nieuwe ontwikkelingen die er waren. En als je daar beide kennis van had, dan zou je... Uh, ...beter kunnen bijdragen aan de samenleving, zoals het idee. En dan zou de samenleving vanzelf uh, verbeteren. Ja. Dus in ons museum kun je zien uh, fossielen. In een tijd dat mensen nog geloofden aan het godsverhaal uh, uh, van over de schepping... Was dat, ...was dat iets heel erg merkwaardigs. Mm -hmm. Er zijn uh, uh, instrumenten te zien die gebruikt zijn voor experimenten... ...en voor demonstraties voor het publiek. Er zijn schilderijen te zien. We waren ook de allereerste moderne kunstmuseum van Nederland... Uh, Munten en penningen en een fantastische bibliotheek met alle pracht, prachtwerken geïllustreerd. En wel uit de 18e en 19e eeuw. voordat ja. andere instellingen in Nederland dat konden kopen. Ja. Want die waren er toen nog niet. Onvoorstelbaar: een museum waarvan de collectie nooit verandert. Je zou zeggen dat is de dood in de pot. Maar u doet het toch nog steeds heel goed? Ja, het is maar net uh, uh, hoe je daarmee omgaat, want het ja. leuke is dat eigenlijk onze uh, tijd uh, en, en de gedachten die wij hebben over allerlei uh, zaken, die zijn gegrondvest in de 18e eeuw. En dat mm -hmm. betekent eigenlijk dat wij in het, ons museum het over elk onderwerp kunnen hebben. We ja. hebben nu een ja. fantastische Lorraine tentoonstelling, om maar eens wat te noemen, en van de zomer we een tentoonstelling over gebruiksapparaat. Nou, dat kan allemaal. Ja, nou, nou is het uh, natuurlijk zo, die, die voordracht voor uh, om op die lijst te komen... die komt dan van, het, van de regering, hè? van het kabinet komt dat. Klopt. Ja. Uh, en, en nu, wat gebeurt nu? Moeten er nog uh, speciale uh, dingen gebeuren? Moet er extra gestofzaagd worden in het museum? Voordat, uh, moet het gekeurd worden door de UNESCO? Of? Ja, ja, ja we uh, zijn nu bezig de laatste hand uh, te leggen aan een groot nominatiedossier... waarin je dus uitlegt waarom je zo bijzonder bent. Een soort pitboek. Uh, hè? Een heel dik boek, ja, zeg maar. Ja, ja. Met een heleboel bijlagen en kaartjes en andere zaken. Nou, dat moet voor 1 februari in Parijs zijn. En dan gaat de Nederlandse ambassadeur bij UNESCO dat overhandigen aan UNESCO. Ja. En dan gaat er een heleboel uh, desk research daar in Parijs plaatsvinden... door. Uh, specialisten op het gebied van monumenten en werelderfgoed... dan krijgen we een inspectie uh, in het najaar. En uh, ja, zowel die desk research als die inspecties die kunnen allerlei vragen oproepen. En daar moeten we dan een antwoord op geven. En naar verwachting zal uh, er dan een advies geschreven worden... wat in de zomer van 2013 ja, dan ja. aan de orde komt in een vergadering van UNESCO. Spannend zeg. En die inspectie, is dat een, zo, zo een beetje zoals de michelin... dat ze ineens onverwacht voor de deur staan of toch niet? Nee, het, het, ik, wat ik heb begrepen uh, van uh, uh, mensen die... Uh, en daar ervaring mee hebben, eh, kondigen ze zichzelf keurig aan. Ja, en is het ook echt de bedoeling dat je in dialoog met elkaar gaat? Want ze hebben ook allemaal vragen van, goh, hoe doe je dit? En wat denk je daarvan en zo? Dus daar moet je echt wel met elkaar over praten. Het is maar... geen, geen mystery guest, zeg nee, maar. nee, nee, nee. Kortom, maar we moeten nog wel even geduld hebben voordat het definitief is. Ja, en wij moeten nog uh, wel een beetje werken voordat het zover is, ja. Goed. Doe uw best. We, we duimen voor u. Ja. Nou, heel veel dank. Ja, goed, dank u wel. Museumdirecteur Marjan Scharlo. Goedemiddag van het uh, Tijlersmuseum in Haarlem. Dat dus kans maakt om op die werelderfgoedlijst van UNESCO te komen naast het vrijheidsbeeld. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Volga Matze, tv-producent en filmmaakster, is op 64-jarige leeftijd overleden. Ze stond aan de wieg van goede tijden, slechte tijden. Nederlands populairste soap. En meer hoor, want door het succes van GTST werd de televisieproducenten vervolgens ook betrokken... bij de opstart van Onderweg naar Morgen en Goudkust. De Nederlandse soap is kortom zijn oermoeder kwijt. Zelf zal ze ongetwijfeld in scripts wel eens een personage uit een serie hebben geschreven. Maar iemand al op 64-jarige leeftijd uit het leven schrijven... Dat script had ze vast en zeker naar de prullenbak verwezen. Het groot dicté der Nederlandse taal voor de 22e keer gehouden en gelukkig nog steeds onder leiding van Filip Freriks kende een ex-equo winnaar met AE een uh, Nederlander en een Vlaming. voor het eerst in de geschiedenis van het groot dicté won een prominent VRT nieuwspresentator Freek Braakman van 32 maakte slechts vier fouten. En hij deelt die eerste prijs met Maret Kramer... 53, deelnemer aan het volkskrant TwikTe. en organisatieadviseur uit Haarlem. En ook zij maakte vier fouten. Arnon Grunberg die schreef de tekst. Die ging over Freud en seks met KS. En dat in Jip en Janneke taal. Nou, ga daar maar aan staan. Jip en Janneke taal, is dat met hoofdletters? Uh, volgens mij is dat met hoofdletters, ja. Dat zijn twee namen. Ja, Jip en Janneke, dat zijn twee, dat zijn twee eigen namen. Dus ik zou daar hoofdletters zetten, maar... Kan je nu zeggen dat ik dat fout heb gedaan? Volgens mij zijn dat geen hoofdletters, want het is de Jip en Janneke Taal. Maar dan kan je het nog met wel tussenstreepjes, niet tussenstreepjes... ...tussen Janneke en Taal een streepje zetten. Maar ik heb het zonder hoofdletters gedaan. Een Jip, streepje en streepje Janneke Taal. En Marion, Paul en ik dachten heel zeker te weten... We ja. lacht Simone al uit... Ja. ...dat dat zeker met hoofdletters moest. Ja. Maar nu vraag ik me af, het moest met kleine letters en ik heb hoofdletters... ...als je dan twee keer een J gebruikt, lijkt me maar één fout. Ja, ja, Peter Buwalda, zo lusten we er nog wel in. Uh, Britt Dekker, ja, wie, wie zegt u Brit Dekker? Justin Bieber en Pippa Middleton, het zusje van Kate... die zijn door Nederlanders het meest opgezocht op Google in 2011. Bij uh, snelst stijgende personen staat die Brit, die onlangs ook in de Playboy stond, maar dat wist u wel natuurlijk. Uh, zelfs op nummer 1, zo wist ze onder meer Adele... en de overleden Steve Jobs van Apple achter zich te laten. Tja, iets opzoeken om er wijzer van te worden... Dat is waar, eenmaal. Maar ja, van mij worden ze niet slimmer, hoor. Or, or. Fucking or. vet. En dan volgt hier nog een politiebericht. De politie vraagt u aan naar het volgende. In Amsterdam is de gouden dwarsfluit van fluitiste Marielle van den Bos van het Metropoolorkest gestolen. Ze had de fluit en een piccolo in een tas in haar auto liggen. Toen ze haar dochter van school ging halen... sloeg het dief een ruit kapot en namen de tas mee. Citaat. Ik denk niet dat ze kunnen inschatten dat dit een waardevol instrument is, zegt Van der Bos. De fluit is voor mij gebouwd 18 jaar geleden. Ik heb daar altijd op gespeeld en het wordt echt een soort van relatie. Daar is op een brute manier een einde aangemaakt. Einde citaat. De 9-karaats gouden dwarsfluit van het merk Meenert en de Piccolo zijn samen ongeveer 17.000 euro waard. En het Metropolorkest twittert dat de vinder van de dwarsfluit gratis kaartjes krijgt voor een concert. Dit is Opium. Ja, tot zover het, uh, het nieuwsoverzicht. Um, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dan heb ik het niet over de leeuwen van het kerstcircus... die hier achter carré in hun kooien tijgeren en ijsberen... maar over culturele instellingen. Door de keiharde bezuinigingen van Halbe Zijlstra moeten ze op zoek naar nieuwe manieren om geld binnen te krijgen. Neem nou Museum Boerenhaven in Leiden. Het dreigde de deuren te moeten sluiten... tenzij er zeven ton op tafel kwam. Nou, zes ton, ook al veel, werd gevonden... Maar dat ene laatste ton dat moest deze week nog worden opgehoest. Dat gebeurde in de Pieterskerk in Leiden. onder aanvoering van de directeur. En opium was erbij. Dirk van Delft, Museum Boerhaven, directeur. De bedoeling van deze avond is eigenlijk om de laatste gelden bijeen te brengen. nodig om ons voorbestaan te garanderen. We hebben in uh, juli van Zijlstra de opdracht gekregen. om eigenlijk het half jaar wat ons nog restte in 2011 zeven ton. Aan eigen inkomsten extra, bovenop wat we al van plan waren, binnen te halen. Vanavond hebben we uitgenodigd allerlei mensen die bij Boerhaven betrokken zijn. En die ons steunen per, taf, per, per stoel. betaalden mensen dus 250 euro, dus dat, ja, dat levert heel veel op. Het menu bestond uit vis met allerlei zeevruchten, entrecot en straks een grand dessert. Alexander Pechtot, veilingmeester hè? Ja, ik heb een diploma nog en in tijden van recessie is het misschien om ook nog goed om ook nog een echt beroep te hebben. We krijgen zo direct een mooie veiling met authentieke stukken. Niet uit de collectie van Boerhaven, maar ons ter beschikking gesteld door anticairs, vrienden, verzamelaars. Telramen en lijmmachines en, en luchtverplaatsingsapparaat. ik zal het allemaal verkeerd benoemen. Maar ook leuke uh, dingen als... Uh, een middagje met Alexander Pechtold in de Tweede Kamer. Er zijn heel veel mensen die dat best wel spannend vinden... om daar achter de schermen in Den Haag te kijken. Dus ook dat, daar hoop ik, dat zal bieden. Eenmaal, allemaal. Maar wat ik zelf uh, wel mooi vind... is dat er ligt ook een partituur van een tijdgenoot van Boerhaven, Corelli. En die partituur is in het bezit geweest van Albert Einstein. En die heeft daar zijn handtekening zelfs drie keer op gezet. En dat is door iemand ingebracht die waarvan de, ik geloof, of de, de, de grootmoeder nog samen met uh, Einstein gemuziceerd heeft. Nou ja, zoiets, dat is oh. eigenlijk niet iets voor een charity-veiling. Maar dat, dat moet geld opbrengen. Hoeveel? We zullen het zien. 7000 700. euro. Nee, nee, nee, dat is een veilingmeester. Speculeert daar niet over, want dat brengt ongeluk. Wie meer dan 7500 euro? Eenmaal. Andermaal... 7500 euro. Verkocht. Ik heb een, een partituur met signatuur van Einstein gekocht. Signatuur run van Einstein. Is dit voor de partituur of is het voor de signatuur? Beide. Het is de combinatie. En het goede doel trouwens. Meneer Van Delft, is niet de toekomst. De toekomst is dat inderdaad museale instellingen en andere culturele instellingen veel meer werk maken van het zelf bijeenzoeken van mooie projecten en daar steun in ala deze manier als nu. Maar ik zeg er wel in één adem bij... de overheid heeft altijd ook een taak. Zo'n museum als Boerhaven heeft een rijkscollectie te beheren. Nou, het beheren daarvan, het onderhouden ervan, is gewoon een rijkstaak. Dat moet de overheid gewoon niet als subsidie zien... maar gewoon als een gelden zien, een vergoeding voor een geleverde dienst. Eenmaal, allemaal, het laatste wat van deze avond verkocht... Ja, Alexander Pechtot als uh, veilingmeester. Nou, hij deed het heel erg goed. Uiteindelijk werd uh, met de veiling dik 41.000 euro opgehaald. Die rondleiding overigens uh, met hem door de Tweede Kamer bracht geloof ik 3.000 euro op. En de hele avond bracht 128.000 op. Dus Museum Boerhaven is daarmee gered. Mooi toch? Ja. Dan gaan we naar de live muziek. Eh, op haar elfde begon ze al met het schrijven en componeren van eigen liedjes. Na het winnen van de Grote Prijs van Nederland vorig jaar... stond ze opeens volop in de belangstelling. Afgelopen oktober kwam haar soulvolle debuutalbum uit... dat gewoon haar naam als titel draagt. En vandaag is ze bij ons door. Hier is Nicole Bus.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 I woke up this Sunday morning Oh, with a smile on my face Oh, the sun is shining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 About your grace oh, For the rest of my day Your love is more than enough Oh, you saved me Your love is more than enough Oh, you made me Is more than enough. Oh, you save me. Oh, oh, oh, your love is more than enough. Oh, you make me. About grace, oh, sing About your grace, oh, for the rest of my days. I wanna sing about your grace, oh, for the Cool bus was dat. De buurtalbum heet uh, overigens The Heart of the Matter. Ik zit helemaal verkeerd. De, die, je naam staat er ook met zulke grote letters op... dat ik die ondertitel helemaal niet gezien heb bijna. <laughs> ja. ja, je hoeft de koptelefoon niet te zitten. Joh. Dat, uh, ik kan je zo ook verstaan. Ja, ja, en je okay. haren gaan zo in de war. Je ja, niet ja, het lekker van mijn gezicht ja, weg. Je, je, je dat kan zo, ik jou beter zien. Je was zo Pippi langhuis <laughs> op die video. Je hebt ontzettend veel haren. Hè? Ja, inderdaad. Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Hey, uh, even over uh, The Heart of the Matter. Want dat is een mooie titel. Uh, ja. En dan vraag je, je natuurlijk ook meteen af... wat is voor jou The Heart of the Matter? Waar, waar, waar gaat het dan over? Wat is de kern? We, de kern voor mij is God, Jezus. Ik ben gelovig. Mm -hmm. ik, uh, mijn muziek uh, schrijf ik... Het gaat ook over God. Ik schrijf over God. Ik schrijf natuurlijk ook over het leven. Dagelijkse, uh, dagelijkse situaties die ik ja. meemaak. En, um, maar de kern... Van, van het album is echt Jezus en God. Ja, dat, dat geeft zoveel inspiratie... dat je daar makkelijk uh, vanaf ja. de elftal tot nu, uh, Zeer tot nu zeker. door kan schrijven. Ja. Ja. Ja, want uh, dat nummer wat je net... Uh, dus, uh, I wanna sing, yeah. dat gaat ook over God. Dus ja, gaat inderdaad. alles over God? Um, ja, eigenlijk de kern van alles is God. Maar er zijn ook natuurlijk onderwerpen... Uh, dingen die zijn gebeurd in mijn leven... Uh, die ik dan aanhaal in de teksten. Mm -hmm. um, maar de kern van alles blijft altijd voor mij God. Ja, ja, want wat zijn het voor dingen die gebeurd zijn in je leven? Dat maakt me heel nieuwsgierig. Wat oh, bedoel oh, je daarmee? Oh, oh. Nou, ik bedoel... <lacht> nou, gaat er toch een beerpunt over, dames en heren? <lacht> nee, dat niet. Maar een, een, ieder mens gaat wel eens door diepe dalen. En, mm. en ieder mens heeft natuurlijk hele mooie momenten En over die diepe dalen, daar schrijf ik dus ook over. Dat, dat, dat raakt mij bijvoorbeeld het nummer Jeruzalem. Dat heb ik als uh, metafoor geschreven omtrent situaties... die bij mij waren gebeurd afgelopen jaar. En ja, Jeruzalem is nou eenmaal een stad, dat weet een ieder daar... Een en al conflict. Ja. En dat ervaar ik op dat moment in mijn leven. En dat heb ik dus toen gebruikt um, als onderwerp. Dus ja, zo heb ik verschillende voorbeelden van nummers... waarin ik uh, mijn gebeurtenissen, mijn ervaring in het leven... Aha. vertaal in mijn ja. muziek. Ja, je, je houdt het vrij vaag allemaal. Je wil, je wil niet zeggen wat er <laughs> precies allemaal is gebeurd. Maar... Nee, dat... Uh, ik ik hou... Ik kies er heel bewust voor ja, ja. Uh, om het uh, persoonlijk uh, bij mij te houden. Ja. Maar um, ik denk dat een, ieder die de cd haalt en de nummers beluistert... Dat, mm. je net, dat je jezelf wel eraan kunt relateren. En zoiets kunt hebben van, oké, okay, het, het gevoel wat zij overbrengt... ik begrijp waarover ze... Ja, ja, waarover ja goed, ze goed luisteren tussen de regels door. Dan, dan juist, hoor je het precies. Dan, ja. het overigens uh, de, de wereld van de showbiz en zo. Dat lijkt me altijd een, een, een vrij goddeloze omgeving. Of is dat verkeerd? <laughs> Valt wel mee. Um, nou, zo nu en dan wel, ja. Maar daar stoor ik mij niet aan, in dus ook geen store voor mij. Um, ik uh, manoeuvreer op mijn manier uh, door, de door de gospel scene en de mainstream door. En het uh, bevalt me prima. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja, en ja. die grote prijs, het winnen daarvan, dat, heeft, dat geeft natuurlijk een enorme boost. Hè? Dat is een ja. heel erg... In de rug. Ja, ja. inderdaad. Het, uh, het steunt je heel erg als artiest om hetgene wat je naar buiten wilt brengen nog, nog meer te bekrachtigen ja. en je daarbij te, te helpen. Nou, ga zo door. We gaan ja. straks nog twee nummers van jou horen. C -C -C. Hoop ik. Ja, heel fijn. <laughs> en uh, de, de, de, het album heet dus The Heart of the Matter is in ja. de platenwinkel uh, te verkrijgen. Wanneer ben je, waar ben je binnenkort te zien? zien je uh, volgende week 23 uh, december, Eiberg. Serious Talent voor Eiberg. Komt allemaal kijken. <laughs> nou ja, dat hoef, daar hoef ik niks meer aan toe te voegen. Wat doe je dat dan? Dat doe je? Goed. Goed, goed, dankjewel Nicole. Tot, uh, tot later. Okay. We gaan naar de Virtuele Vitrine luisteren. De Virtuele Vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Mijn naam is Jeroen Zeilstra. Jeroen Zeilstra, trompetist, zanger, componist, tekstschrijver... met zangeres Lydia van Dam te zien in het programma Samen in Zee. En die titel is rechtstreeks ontleend aan het uberduo... wat Zeilstra betreft Ramse Shaffi en Lisbeth List. Als gewezen Noordzeevisser eh, zag ik die titel tussen alle titels eh, van Ramses en Lisbeth. En toen dacht ik van dat zal dan toch een teken moeten wezen. Dat wordt eh, de, de, de naam van mijn voorstelling. Want eh, de Noordzee, Ramses en Lisbeth zijn middels die titel ontzettend grappig met elkaar verbonden. Dus dat is eh, gelukt. Ik heb twintig echt spiksplinter nieuwe liederen gedrenkt in de kleuren van Ramses en Lisbeth. En daar zijn we mee, op toernee. Ja, omdat het ook nog uh, een aantal improvisatiemomenten uh, ingebouwd zijn... is het echt een heerlijke voorstelling om te spelen. Ja, want je bent jazzmuzikant of niet, hè? dus dan wil je wel kunnen improviseren. En dat kan. Overigens is uh, Ramses een soort rode draad in het leven van Jeroen Zeilstra. Hoog Jeroen, kijk omhoog Jeroen. Ja, ik heb als kind van twaalf uh, voor het eerst het lied Sammy gehoord. En dat was echt... Uh, toen wist ik uh, dat er meer moest zijn dan Kabeljauw alleen. En toen moest ik nog Noordzeeviser worden, zeg maar. Ik heb ooit voor hem gezongen. Echt, toen zat hij in de zaal tijdens de Radio nacht Met het Metropoolorkest en alle radio en tv die in Nederland bestaat erbij. Dus dat was uh, behoorlijk spannend. Dan heb ik daar Het is stil in Amsterdam mogen zingen. En met het Metropoolorkest een lied van mezelf. Durgerdam slaapt. Ja, dat was eigenlijk de, de, de van Sammy op je twaalfde tot, tot Carré... en dan voor de goede man zingen. Dat was een, een heerlijk moment. Het was bijna spannend om daarna nog door te schrijven. Zeg maar. Het was al bijna klaar. Ja, het was inderdaad kippenvel, ik weet ik nog. Uh, samen Z is vanaf het nieuwe jaar weer op tour. Er is ook een cd van verschenen van het programma... samen met Lydia van Dam. Maar goed, wat heeft Jeroen Zeilstra voor dierbaars uitgekozen... voor de virtuele vitrine? Ik wil uh, heel graag mijn oude trompet... Mijn Vincent Bach Stradivarius voordragen voor de virtuele vitrine. Het is het instrument waar ik op het conservatorium mee begonnen ben. Ik bracht mijn eigen nieuwe nieuwe trompet mee. En Klaas Kors, die zei van, je moet, Klaas Kors is mijn trompetleraar destijds... die zei van je moet een tweedehands instrument aanschaffen... die veel beter is dan jouw ook wel mooie, prachtige, nieuwe instrument. Uh, nou Kort, maar krachtig gezegd. De beste man had gelijk... Want het is, uh, ondanks het feit dat hij totaal versleten is... hij is aan alle kanten gelapt en uh, lekt her en der. Dus uh, ik heb uh, al een aantal jaren geleden een nieuw instrument moeten aanschaffen. Maar voor de virtuele vitrine is dit het ultieme uh, instrument. Want hij gaat nooit meer uh, mijn huiskamer uit. Welke huiskamer ik ook ga betreden, welke... Stap ik nog nog gaan maken in de rest van mijn leven. De trompet, de Vincent Bakstradivarius, gaat altijd met mij mee. Ja, Jeroen Zijlstra. En als u wilt weten hoe die versleten trompet eruit ziet en hoe hij klinkt... want Jeroen speelt er speciaal voor ons nog één keer op... kijk dan op onze site eh, opium.afro.nl... op onze Facebookpagina die met de week leuker wordt... en waar u af en toe ook uh, prijzen kunt winnen. Of kijk op YouTube bij het kanaal Hans bij de Avro. Uh, overigens is Jeroen Zijlstra op 14 januari de muzikale gast hier in Opium. Zet in uw agenda en komt langs die middag hier in Karin. Straks Sebastiaan Ragas er nog veel meer. Hopen Tot zo. Ja. Avro. De radio een Jaaroverzicht. Het noorden van Japan is getroffen door een zeer zware aardbeving